te Met het NOS journaal. In Amsterdam kunnen mensen zaterdag wapens inleveren zonder dat ze straf krijgen. Dat kan op zeven grote politiebureaus die voor de inleveractie worden opengesteld. Het is de bedoeling zoveel mogelijk wapens van de straat te halen: vuurwapens, steekwapens, maar bijvoorbeeld ook boksbeugels. Een landelijke inleverdag in 2000 leverde 3600 wapens op. De Amsterdamse effectenbeurs staat na een lagere opening stevig in de plus. Mogelijk putten beleggers hoop uit berichten dat de eurolanden werken aan versterking van het noodfonds van 440 miljoen euro. De Aziatische beurzen sloten vanochtend lager in reactie op de top van het IMF. Die top leidde tot de belofte dat de Europese landen en het IMF de crisis stevig willen aanpakken, maar er werden geen concrete afspraken gemaakt. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen die roken of veel alcohol drinken... een hogere zorgpremie moeten betalen, blijkt uit een studie van het CBS... naar Solidariteit in de Gezondheidszorg. Die premie is nu voor iedere Nederlander gelijk. Voor sommige groepen, zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid... mag de zorgpremie gelijk blijven. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de beslissing van de BBC... om bij jaartallen niet langer de benamingen voor en na Christus te gebruiken... maar Common Era. Wat zoveel betekent als algemene jaartelling. De Britse omroep doet dat ze om niet-christenen niet voor het hoofd te stoten. Veel bekende BBC-presentatoren hebben al gezegd dat ze zich niet aan de richtlijn zullen houden. De rijkste man van China is kandidaat voor een zetel in het Centraal Comité. Het machtigste orgaan binnen de Chinese Communistische Partij. Volgens Chinese media krijgt de industrieel volgende maand op het partijcongres de status van waarnemend lid. Hij is de eerste ondernemer die wordt toegelaten tot de top van de Communistische Partij. Het weer dan nog vooral in het noorden en westen kans op een bui, verder droog, bij een temperatuur van een graad of 22. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen eerst bewolkt, later zonnig en weinig verandering in temperatuur. Dit was het en dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Wassenaar afgesloten na een aanrijding. In beide richtingen staan files van 3 tot 5 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan best beste nog omrijden via de N14 en de A4. Tot zover de verkeersin.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 That's weird You wanna alone and life, full, Truly delightful life, folk. Life making flow. it doing and especially at a show, show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. haze. Music makes motion moves like a maze. maze. All inside of me. Artists special. Yeah. No other rhythm. Where well, I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. It's uh -huh. dip to the die, baby. You'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the heat. Get witty, get witty. It, it. Can't think, quit it, quit it. Stomp on a sneak when I hear a funk. Group. Blue playing pop. Follow her to shoot, baby. Just sing about the groove. Sing it. groove is the heart Zither Out of my bed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 Laat jij maar liggen.